Dit is het verhaal van een tovenaar. De groot tovenaar van Oz. <lacht> Lang geleden leefde er in Amerika een klein meisje dat Doortje zij woonde met haar oom en tante in een klein houten huisje dat midden in de prairie stond. Als je door de ramen naar buiten keek, zag je overal gras, zo ver je maar kon kijken. Er wonen geen andere kinderen in de buurt en eigenlijk vond Doortje het wel een beetje een saai leventje. Ach, ik vind er niet veel aan hier. Paf, paf, paf. Ja, Toto, als ik jou niet had, dan zou ik me hier dood vervelen. Ik kwam er dat er eens wat gebeurde. Oh, keek eens in de lucht. Dat ben vreemde wolken. Ja, het zie wat donker. En let eens op de vogels. Ik heb die beesten nog nooit zo zenuwachtig gezien. Er zal toch geen storm komen? Storm? Kijk eens die lange slurf in de verte. Dat wordt een tornado. Een wervelstorm. Ik moet onmiddellijk de koeien in veiligheid brengen. Wat een oh, storm. Het hele huis staat te trillen. Wat, wat gebeurt er? Ik lijkt wel of het huis in de te draait. We gaan omhoog. Help! Doortje had gelijk. Het huis werd omhoog gezogen en tolde als een bezetene in het rond. Wervelstorm wervelstormt joeg het houten huisje over de kale vlakte en tilde het over de bergen, over donkere wouden en grote rivieren. Maar Toertje merkte er niets van. Ze was zo duizelig dat ze vanzelf in slaap viel. ze dat de storm was gaan liggen. Voorzichtig deed ze de voordeur open en keek naar buiten. Oh, prachtig. Daar zal ik zijn? Welkom in het land van Oost, liefde. En dank bedankt dat je de boze hebt geloofd. Oh okay. zeker. Doet. Ja ja. Zeg maar, jouw huis is precies boven op de boze heks terechtgekomen en nou is ze dood en zijn we wonderaf, hoera. Ik zal je daarvoor belonen, want ik ben de heks van het noorden. Wees maar niet bang, want ik ben een aardige heks. Oh, gelukkig. Weet u misschien hoe ik weer terug kan? Mijn oom en mijn tante zullen wel erg ongerust zijn. Ja, dat zal niet makkelijk gaan, mevrouw. Misschien... Kan als je daar wel bij helpen. Dat is een grote machtige tovenaar. Hij woont in de stad van Smarag. Hoe kan ik die stad vinden? Volg het pad met de gele sterren, dan kom je er vanzelf. Dat kent. De goede heks gaf Doortje een kus op haar voorhoofd. Toen de lippen van de heks haar aanraakten, bleef er een rond, glinsterend merkteken achter. Niemand kon Doortje nu ooit nog kwaad doen. Ook kreeg Doortje een paar zilveren schoentjes die een bijzondere toverkracht schenen te bezitten. Doortje bedankte de goede heks hartelijk en ging meteen met haar hondje Toto opstappen. Na een poosje kwam ze bij een korenveld, waar een vogelverschrikker stond. Plotseling begon de vogelverschrikker zomaar te praten. Goeiedag meisje, hoe gaat het ermee? Oh, <lacht> met mijn best. Hoe gaat het met u? Nou, niet zo best. Verveel me dood, maar ik kan hier niet weg. Ze hebben mij in een paal vastgeprikt. Kun jij die paal niet weghalen? Ja hoor, dat wil ik best doen. Oh, dank je wel zeg. He? Dan kan ik me eindelijk eens lekker bewegen. Ai ai ai, ai, ai, ai, ai, Waar ga jij naartoe? Naar de grote tovenaar van oog. Hé, hey, nooit van gehoord? Waar woont u? In de stad van Smaragd. Ook nooit van gehoord? Ja, zie je, ik ben helemaal opgevuld met stro. Ik heb dus ook geen hersens, dus weet ik niks. Oh, wat raar. Ik zou best hersens willen hebben. Nou, misschien kan de toveraar van alles wel voor jou toveren. Ja, Jotum, dat zou leuk zijn. Hey, mag ik met je mee? Ja hoor. En daar gingen ze. Doortje, haar hondje Toto en de vogelverschrikker. Ze volgden het pad van de gele stenen en kwamen al gauw in een donker bos terecht. Plotseling hoorden ze hulpgehoop. Hierop, Kom van die kant. Laten we gaan kijken. Ze liepen door een paar dichte struiken en opeens zagen zij iets schitteren tussen de bomen. Een houthakker stond met een opgeheven bijl doodstil bij een boom. Zo stil stond hij dat het leek of hij nooit meer zou bewegen. Maar er was nog iets veel gekkers met die man. Hij was helemaal van blik. Help! Help me toch! Ik sta hier al een jaar met die bijl omhoog. Ik kan me niet meer bewegen. Goed, oh, die je Hoe komt dat? Mijn blikken scharnieren zijn vastgeroest door de regen. Houd een gouden olie spuitje. Mijn huis is hier vlakbij. Doortje holde weg en kwam even later terug met een busje olie. Vlug begon zij de scharnieren van de arme blikken man te smeren. Hé, hey, de blikjes. Ah, eindelijk kan ik me weer bewegen. Ah, wat had ik een krap bij mijn armen van die bijl. Dankjewel hoor. Waar gingen jullie eigenlijk naartoe? Naar de grote toveraar van Hof. Ja, misschien kan die een beetje hechsters voor me toveren. Hé, hey, misschien kan hij dan ook meteen een nieuw hak voor mij toveren. Heb je dan geen hak? Nee, een boze heks zit er van mij afgenomen. Vroeger was ik namelijk een gewone houthakker van vlees en bloed, maar een slechte heks betoverde mijn bijl, zodat ik mijn eigen benen en armen eraf hakte. Maar gelukkig maakte de blikslager, nieuwe armen en benen voor me, van blik. Maar tenslotte heeft die boze heks ook mijn hoofd en mijn rood, je blik veranderd. En nu heb ik geen hak meer. En dat vind ik nog het ergste van alles. Ja. Nou, laten we dan met zijn vieren verder gaan. Graag. Weet je wat, ik ga voorop om de boomtak opzij te hangen. Goed. Bliksemsebroel, wat is dat? Een brulbeest. Een leeuw. Oh. Ik sla jullie allemaal plat. Eerst die kleine rothond. Bah, kun je wel tegen zo'n klein hondje? Oh, sorry, jongens. Het was maar een grapje. Ook een dommel die je bent. Schaam je wat. Ik schaam me zo. Ik ben nu eenmaal een ontstaand laf leeuw. Als ik een muis zie, doe ik het al bijna in mijn broek. Woeps. Maar ik heb geen broek. Dat is mijn geluk. Nou, uh, je brult anders aardig, broer. Ach, allemaal boel. Dat stelt toch niks voor? Nee, die nee. kwamen dat ik een beetje meer moed had. Misschien kan de tovenaar van Ozzy wel een beetje moed helpen. Welkelijk? Kom maar met ons mee! Te dol! Het was nu een hele optocht. Doortje voorop, daarna Toto, de blikkenhouthakker houthakker en de vogelverschrikker. En helemaal achteraan de laffe leeuw, die telkens zenuwachtig omkeek of er niemand achter hem liep. Na een uur kwamen ze bij een diepe kloof die dwars over de weg liep. Hoe komen we daar overheen? Ja, ik heb geen hechtjes, dus ik zou het niet weten. Misschien zou ik er overheen kunnen springen en jullie op mijn rug kunnen nemen. Ja, dat is een goed idee. Als ik maar durfde. het is zo'n engert van een kloof. Nou, dan hou je je ogen maar dicht. Kom, ik ga maar eerst. Mag ik even op je rug? O, oh, gat, wat eng. Ha. Zijn mijn ogen goed dicht, jongens? O, oh, Ja, we zijn er. Kan ik mijn ogen weer open doen? Ja hoor, nou de andere nog. O, oh, God, wat ben ik toch aan begonnen. Toen ze allemaal veilig aan de overkant waren, viel de leeuw even flauw van de zenuwen. Maar daar kwam van links een troep berentijgers op hen af. Vreselijke beesten met het lichaam van een beer en de kop van een tijger. Vlug golden ze naar de rivier. Razend snel hakte de houthakker een paar bomen om en maakte er een vlot van. Op de rivier waren ze veilig. dat was op het Ja, ja, zeg. Wat varen we lekker hard, hè? Jotte. Ja, maar op die manier raken we steeds verder weg van het pad met de gele stenen. Zal ik eens met mijn oeispaan in de bodem steken? Misschien blijven we dan wel staan. Ja, goed. Ik voel de bodem nou in de grond steken. Hou vast! Ja, hé, hé, hallo! Ik glijf van het vlot af. Help. Kom terug, jullie. Dat gaat niet. Oh, vreselijk. Daar, vogelverschrikker. Die arme vogelverschrikker stond nu midden in de rivier aan zijn eigen roeispaan geklemd, terwijl het vlot steeds verder werd meegesleurd. Och jee, nou ben ik er nog veel erger aan toe dan toen ik nog in het korenveld stond. Toen kon ik tenminste nog vogels wegjagen. Maar nu... Nu ben ik een vissenverschrikker geworden. Het vlot dreef maar verder de rivier af. Straks kwamen ze misschien wel in de zee terecht. Doen jullie toch iets? Ja, maar wat? Ja, als ik niet bang voor water was, zou ik misschien naar de kant kunnen zwammen en het vlot voor me uit kunnen duwen. Gaat dat dan eerlijk gezegd donker vooruit? Ze duwden de leeuw in het water en die begon meteen angstig te zwemmen. In een wit waren ze aan de kant. Nu moesten ze nog terug naar de plek waar de arme vogelverschrikker stond. Na een halve dag zoeken vonden ze hem. Met veel moeite kregen ze hem op de kant en nu waren ze weer allemaal bij elkaar. Maar ze waren nog lang niet in de stad van Smaragd. Kijk wat een prachtig veld met klaprozen. Ja zeg aan wat een beeldige kleurtjes. Dat roze met dat rood. dat. Ah, ah en jij mijn lievelingskleurtjes. Lievelingskleurtjes. Werkt. Ik kregen wel slaap o, van. Nee, ik kan ook slapen. Ah. Oh, ruiken die bloemen toch sterk. Flikslagers, ze vallen in slaap door die bloemen. Ja, maar goed dat wij niet kunnen ruiken. Anders zouden wij ook in slaap vallen. Ze moeten zo gauw mogelijk hier weg. Dat lukt nooit met die knoert van een leeuw. Op dat moment kwam de muizenkoning voorbij. Hij was juist in een bui om te helpen. Hij blies op een klein fluitje en onmiddellijk kwamen er een paar duizend muizen aangetrippeld. Met z'n allen trokken ze Doortje en de slapende leeuw uit het veld met de klaprozen. Daarna maakten ze dat ze wegkwamen, want een leeuw die wakker wordt, daar moet je mee uitkijken. Weer gingen ze verder. Na zeven dagen lopen zagen ze in de verte een schitterende groene gloed. Dat moest de stad van Smaragd zijn. De weg met de gele stenen hield op bij een grote poort... ...die helemaal bezet was met groene smaragden en glinsterende diamanten. Voorzichtig belde Doertje aan. Welkom, vriendelingen. Wat zoekt gij? We zouden graag de grote doverhaal van ons willen spreken. Ach, dat zal moeilijk gaan... De tovenaar ontvangt nooit bezoek. Oh, we hebben zo'n lange rij gemaakt. Mm -hmm. Nou, ik zal het hem vragen. Hoe ziet die tovenaar er eigenlijk uit? Dat weet niemand. De grote tovenaar neemt telkens een andere gedaante aan. Het is een machtige geest. Oh, ja. Maar eerst moet u allemaal een bril met groene glazen opzetten. Waarvoor? Anders zouden jullie onmiddellijk blind worden... van de geweldige gloed van smaragden. Ach, mm. oh, gaat niet toch? Ze liepen nu door schitterende groene straten... met flonkerende groene huizen. Eindelijk kwamen ze bij een torenhoog paleis. Daar woonde de grote tovenaar van ons. Om de beurt moesten ze naar binnen... Het deurtje werd naar een grote troonzaal gebracht en meteen ging de deur achter haar dicht. Boven in de ronde zaal was een ontzaglijke koepel met een groene vuurgloed. Precies daaronder stond een gouden troon met daarop een kolossaal hoofd zonder armen of benen. Het was een angstaanjagend gezicht. Opeens begon het hoofd te spreken. Maar van het Wat wenst u? Hè, het is gisteren. Ik ben dood. En ik wil zo graag naar de oom en de Het zij zo. Ik zal u helpen onder één voorwaarde. Wat moet ik er doen? U moet de boze heks van het westen vernietigen. Wat kan ik nou? Ik heb het beste niet. Ik heb gesproken. Want Huilend kwam Doortje bij haar vrienden terug. Hoe moest ze ooit die heks te pakken krijgen? Maar daar werd de houthakker al naar binnen geroepen. De tovenaar had nu de gedaante van een woeste olifant aangenomen. En zijn stem klonk vreselijker dan ooit. Wat wenst gij? Ik wil zo graag een echt mensen hart hebben, meneer de eerste tovenaar. Uw wens zal vervuld worden... ...als u eerst de boze heks uit het westen verdelgt. Wistens, hoe moet ik dat doen? Ik heb gezegd, plant maar Daarna was het de beurt van de vogelverschrikker en de leeuw. Maar de tovenaar verscheen eerst als een prachtige fee en daarna als een gloeiende bol vuur. En wat iedereen ook vroeg, eerst moest de heks uit het westen vernietigd worden. Er zat niets anders op dan naar het westen te trekken en de heks op te zoeken. Ze verlieten de stad van Smaragd en kwamen bij een dorre woestijn. Nou had de boze heks maar één oog. Maar daar kon ze vreselijk ver mee kijken. En dat deed ze ook. Gierende griezel! Wat ziet mijn oude vriend oog? Een troep zwerver komt hierheen. dat bepaalt me niks. Ik zou mijn woeste met erop afsturen. <lacht> Duidelijk stormden veertig woeste wolven op Doortje en de andere af, maar de blikken houthakker zwaaide veertig keer met zijn bijl door de lucht en daar lagen al de wolven dood op de grond. De heks loerde met haar ene oog vanuit het kasteel en werd spierwit van woede. Gloeiende, In kikkers, dat zal ik hun betaald zetten. Ik zie. Meteen tegen een geweldige zwerm zwarte kraaien op. Maar de vogelverschrikker ging overeind staan en keek zo dreigend als hij maar kon. Zodat de vogels zich een hoedje schrokken en er als een pijl uit een boog vandoor gingen. De heks werd nu nog kwaaier. Verrazende reptielen. Ik zal ze leren. Ik stuur mijn duizend dovelijke wespel erop aan. Iedereen verborg zich onder het stro van de vogelverschrikker en de wespen braken allemaal hun angel op het harde blik van de houthakker. Toen greep de heks naar haar laatste redmiddel. Zij zette haar gouden wonderkap op en riep de vliegende apen te hulp. Onmiddellijk werd de lucht verduisterd door een ontzaggelijke zwerm krijzende apen met klapperende vleugels. Ze namen de houthakker op, vlogen ermee naar een puntige rots en lieten hem toen vallen. ...zodat hij hem wel dertig stukjes plak. Andere apen trokken met hun lange vingers het stro van de vogelverschrikker uit elkaar... ...en verspreidden het over het bos. De leeuw stopte ze in een grote kooi... ...en Doortje nam ze mee naar het kasteel van de slechte heks. <lacht> de lachbaar, daar heb ik je, klein mormel. Oh, Gruttelijke, ik zie dat je het merkteken draagt van de goede heks van het noorden... Nou kan ik je geen kwaad doen. Wat een ramp. ja, dan laat ik je maar de roeren dwijlen en de ramen lachen. En zo moest de arme Doertje dag en nacht werken voor de boze heks. En de heks verzon van alles om haar te plagen. Drijpende derrie! Doet je dat dwijlen? Dat lijkt nergens op. Nou, doe het dan zelf. Hier heb je een emmer water. Heks. Help! Je hebt me opgegooid. En ik ga niet meer water. Dat gaat smelten. Razende rand. Ik wil, kleiner. Ik wil ze smelten. De heks is weg. Gesmolten. hoera. Nou ben ik weer vrij. Hoi, hoi. Dan nou moet ik komen met mijn vriendjes gaan zoeken. Veel moeite lukte het doortje om het stro en de stukjes blik weer bij elkaar te zoeken. En toen iedereen weer was opgelapt, gingen ze terug naar de stad van Sparacht. Met zijn vijver stapte zij de troonzaal binnen en zochten de grote tovenaar van Os. Maar in plaats daarvan vonden ze een klein, zenuwachtig mannetje. Wie ben ik u? Ik ben de, de, de, de grote tovenaar van Os. Huh? Ja, ja, zeg het vooral tegen niemand, hè? maar ik kan helemaal niet toveren. Ik ben, ben, ben eigenlijk een goochelaar en een buikspreek. en dat grote hoofd en die olifant en die vink. Ach, dat waren allemaal trucjes met stukken karton en zo. Wat een nep. Dus nou krijg ik ook geen heksus. Ach, wat heb je nu een hersens, maar verwaard. Ik zal eens kijken of het uh, wil lukken. Sim, salabim, bam, bam, bam, De goochelaar deed een paar spreuken... ...en goochelde een nieuw hart voor de blikken houthakker, ...hersens voor de vogelverschrikker en moed voor de leeuw. Daarna ging het vreemde mannetje er zelf met een ballon vandoor. Nu wist Doortje nog niet hoe ze weer naar huis moest komen... Doortje wou alweer gaan huilen, maar toen hoorde ze dat er in het zuiden een goede heks woonde die alles wist. Nou, dan maar weer naar het zuiden. Samen met haar vriendjes trok Doortje door het bos van de weerbarstige bomen, de stad van porselein en het land van de vierkantjes, waar Glinda, de heks van het zuiden, woonde. Glinda deed zelf open en vroeg wat Doortje verlangde. Ik wil zo graag naar mijn oom en tante in Amerika... Maar dat is jullie eenvoudig, meisje. Alles wat je moet doen, is de zilveren schoentjes die jij aan hebt, drie keer met de hielen tegen elkaar aan te slaan. En je bent weer thuis. Ja? God, God, God, had ik dat maar eerder geweten. Joertje nam hartroerend afscheid van haar trouwe vriendjes en klikte toen drie keer met de hakken van haar zilveren schoentjes. Waar heb jij toch al die tijd gezeten, Doortje? In Oost, het land van de grote tovenaar. En wat daar allemaal gebeurd is. Het <laughs> zal wel nooit iemand kunnen geloven.